Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 240.000 Nederlanders werden vorig jaar gepest. Het gaat om mensen ouder dan 15, dat heeft het CBS berekend. Het is ongeveer 2% van de bevolking. Meer dan de helft van de slachtoffers zeggen dat ze nog steeds last hebben van de pesterijen. Ze voelen zich minder veilig bij anderen, hebben slaapproblemen of krijgen depressieve klachten. Het gebeurt ook vaak op kantoor. In totaal kwamen er vorig jaar in Nederland 4 miljoen ziekmeldingen binnen van mensen die thuis bleven omdat ze gepest werden. Het schiet niet op met de bouw van flexhuizen. Die tijdelijke woningen kunnen snel worden neergezet... en zouden moeten helpen om het woningtekort op te lossen. Maar gemeenten kunnen er vaak geen plek voor vinden... en ook is er een tekort aan bouwvakkers. Bij de Tata in Uimuiden zit een giftige stof in het grondwater. Op het fabrieksterrein werd op vijf meter diepte de stof Chrome 6 gevonden. Die is kankerverwekkend. Het is niet direct gevaarlijk voor mensen. Het giftige water wordt niet gebruikt om drinkwater van te maken. En vol trots liet president Biden ze gisteren zien... de eerste foto's die een van de grootste ruimtetelescopen ter wereld heeft gemaakt. Het is een nieuwe into in de of van ons universum. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Het is een raam naar de geschiedenis van ons universum... en daar zien we nu een glimp doorheen, zegt Biden. Op de foto staan sterrenstelsels die op miljarden lichtjaren van de aarde liggen. Hiermee zijn onderzoekers weer een stapje dichter bij de vraag... hoe het heelal is ontstaan, zegt deze hoogleraar sterrenkunde. Je ziet al wel uh, deels, van omdat die hele verre sterrenstelsels zo scherp zijn... Uh, en dat je daarmee kunt zien wat de structuur daarvan is... Uh, uiteindelijk ook wat de samenstelling van, daarvan is, hoe ze zijn gevormd... Uh, ja, we krijgen echt weer een, een, een, een heel stap dichterbij zijn we eigenlijk gekomen. De bedoeling is dat het telescoop de komende tijd foto's gaat maken van nog verder in de ruimte. Het weer lekker zonnig en warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. In het noordwesten wordt het 25 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 31. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van WNWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat nog file tussen Noord en Purberend Noord 12 kilometer met drie kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Moses I have been removed I have seen the specter He has been here too Distant God En daar heb ik hem nog zo voor gewaarschuwd, hè? Goedemorgen, Helge. Ja, goedemorgen, ja, Ik, ik heb hem nog zo gewaarschuwd om het niet te doen. En toch doet hij het. Een hap nemen voor de seconde woorden. Precies, ja, ja, ja. Het ja. ja, ja. zit in mijn mond vol. Het is toch echt ja, niet hè? Ja, ja, ik zei heerlijk. Uh, ja, uh, even wat huisregels uh, doornemen. Er is natuurlijk ja. heel veel kritiek op gekomen. Ja. Maar, en, uh, ja, dat we met volle mond praten. Oh, ja. jongen. Ja. <laughs> je moet het, het zo, dus weten. Ja, ja. Het is zoiets als door elkaar praten ja, En dan ze, hoor je het ook niet. Dus ze, uh, ze lullen, als jij met volle mond praat, hoor je het ook niet. Dus, ze, ze lullen er veel over in het dorp, <laughs> he, begreep ik al. Ja, maar dat komt omdat die, die gevulde koekjes zijn zo lekker. ja Jaap ze meegenomen. Ja. Van Vissen, mijltje, van Ja, ja, ja. Er is allemaal ballonnen bij Van Vissen. Ja, is dat, dat, dat? zo? Ik heb ze gezien. We hebben ze speciaal waarschijnlijk voor mij gedaan. De vijfhonderdste klant was die vier... Uh, vier, gevulde uh, vierkanten. Dit zijn de vierkanten, ja. Ja, de vierkanten die zijn ook heerlijk, hoor. Maar ja, ik die zijn wel lekker, maar. Ja, ja. Ja. En ik heb een hele discussie gehad met uh, Tino Stuy. Ja. Over het feit dat een, een, een, een, een, uh, ja, een, een koek. Een, Zo'n gevulde koek moet rond zijn. Vindt ja hij. Ja. En ik heb wel zoiets van: uh, ik vind het wel een soort van creativiteit om er vierkanten van te maken. En in een driehoek zie je dat zit of niet? Ja, in principe wel. Ja, dat kan ook. <laughs> ja, mij maakt het eigenlijk geen ja, uit. Ja, ja dus, uh, hey, luister, he. ik wou even beginnen met, uh, met uh, een uh, bijeenkomst die er gisteravond was. En ja. was vanavond trouwens weer. In, bij Bruut, dat is een, een strandpaviljoen... dat ging over het, uh, de Grand Prix van Zandvoort. Oké. Okay. En dat was een bijeenkomst voor de ondernemers en voor uh, bewoners. En uh, die werd vorig jaar enorm goed bezocht. En helaas dit jaar, tenminste ik heb alleen de eerste meegemaakt dan... Uh, ja, er waren er niet zo heel veel mensen... Jaap was er ook bij. Hé hey Jaap? Ja. Was leuk, hè? Ja, en, um, even nog... Ik krijg melding dat, uh, dat Frank naar Jim Turner is gegaan... om uh, gebak ja, ja, ja, te gaan halen. Was... Ja, uh, gebak? Ja. Nou ja, dat kan ook. Dan doet ja. hij die ook nog op. Maar, maar, maar goed, we waren even bezig <laughs> met, met het verhaal <laughs> ja, over die... Ja, uh, uh, inderdaad. En, de informatie. Uh, nou ja, iedereen weet wat er een beetje gaat gebeuren. He. We hebben het vorig jaar allemaal meegemaakt. De prachtige Grand Prix. Uh, ja, wat vind jij de belangrijkste verandering? Ik vond, uh, zeg maar, dat er een... een, een, een uh, uh, Loopbrug, die is vorig jaar bij strijder stond. Mm -hmm, he, over, ja, de, over de Verlennepweg. Mm -hmm, mm -hmm. die, uh, die, die, die komen er twee bij. Die komt daar niet meer. Er komen er inderdaad twee, okay. twee andere. Er komt er ja. eentje op de Koperpasserel. He, over de burgemeester eind ja. Einde en station. Als je het station naar het boulevard gaat. Ja. En er komt er eentje bij de rotonde van het circuit. Okay. Uh, om die mensen naar het circuit te kunnen leiden. Waarom is dat dan gedaan? De gemeente Samver had het gevraagd. Heb je dat nog meegekregen? Ja, oh ja. maar ik, ik, ik was in de veronderstelling... dat die brug bij de Valspijnstraat gewoon kwam, hoor. Nee, die komt er niet. Oh, die komt er niet? Nee, die komt er niet. Nee, er komen er twee. Ze willen juist de mensen vanaf het station langs de boulevard hebben. Dat ja. heeft de gemeente Zandvoort gevraagd. Hè? Dan kunnen ze een beetje zien, uh, dat strand en al die strandtenten. En uh, dat ze later gaan denken van, ja, eigenlijk moeten we nog een keer terug uh, hier in Zandvoort. Want beetje dat is promotie. Wel, wel hartstikke ja. leuk natuurlijk. Beetje promotie is dat inderdaad. Uh, nou ja, voor de rest heb jij nog grote veranderingen uh, meegemaakt, Jaap? Uh, boe, de grote veranderingen. Nou ja, ik vroeg zelf op een gegeven moment, uh, als ik nou aan het werk ben en ik moet met mijn fiets... Van punt A in Noord naar punt B. Ja, Hier dat, de... kan niet, dat kan niet. Sorry. Ja, eh, dan had ik toch zoiets van, van hoe moet ik dan rijden? Want er was. Om, uh, omrijden? Ja, dat begrijp ik. Dat ging dus alleen over de Metsgestraat. Um, want de fietstunnel, dat wordt ontmoedigd. Ja, het wordt ontmoedigd. Inderdaad. De fietstunnel hebben we het over in de Noord. Dan, ja, he, de, de, de, de fietstunnel bij ja. het Visserspad. Die, die, mag dan, uh, ja, die, die, die kan dan wordt... beter niet gebruikt worden. Dat heeft ook weer ja. met in- en uitstromen dat te wordt dus maken. Inrichtingsverkeer. Een... Uh, maar goed, in ieder geval komen er Maandag is Standard en Bos van DGP in Goedemorgen Zandvoort, die dat nog een beetje verder gaat uitleggen. Ja, dat is maar de, de beleving eigenlijk. De beleving in ja. de Zandvoort. Hij ja, weet ook veel van Zandvoort Beyond. Dat is zeg maar het programma wat er rond de Formule 1. Begint in augustus, scherm? Ja, dat begint, kan je dan toch uh, niet? 6 augustus al. 6 augustus? Ja dan, maar, ja, dan ben ik er wel. Maar ik ga eind even augustus eventen. nog een weekje weg. Ah, we gaan Even naar Spanje. Even naar Spanje. Even naar Spanje. Spanje, ja. Italië is allemaal... Uh, Spanje, van, van, ja, maar je moet, je, moet, ja, ja, je, moet er, je moet er af en toe uit. Ja, je moet er af en toe uit. Ja. Ja. Jij, ah, ja. jij zei net maar en nog. Je, hey, je moest wel de vingers ophangen. Nou ja, dat een is beetje. ook zo natuurlijk. En de vierkante gevulde ja. koeken meenemen. En de ja. vierkante gevulde koeken, die neem ik niet mee. <laughs> <Nee>. <laughs> die laat ik even hier. Die laat ik je even hier. Nee, we ja. gaan lekker uh, met, een, uh, met vrienden naar vrouw uh, weer. Maar ik ah. Frank ook. Uh, oh. ja, Frank. Um, uh, Frank gaat niet mee. Frank gaat nu niet mee. Oké. Okay. Dan gaan we in mei weer. Huh? En uh, in mei uh, doen we het. Uh, leuk, gaan man. jullie dan weer uh, de rots uh, beklimmen? Uh, die berg? Nee, ben jij gek. Nee. We doen helemaal een niks. Ik een filmpje dat uh, Frank bezig was om, een, uh, om iets uh, te beklimmen. Hoe uh, oh, bedoel je dat? <laughs> <laughs> gaat dat niet gebeuren? Nou, misschien. Misschien. <laughs> was wel een goeie, hè? Ja, dat vond ik wel, ja. ja. Uh, waar hij het lef vandaan haalt eigenlijk. Oh, ja, hij is. Kei en keihard. Toch wel? Ja, ja, ja, Hij durft alleen niet meer terug, had ik het begrepen. Nee, dus... terug is altijd een... Naar... Terug is ja, een naar... beetje lastig, ja. geloof ik. Ja? Terug wordt <laughs> dus, minder. Het is dus net zoiets als een hele grote mond hebben. En dan ja. op een gegeven ja, moment kom je ja. erachter dat je een hele grote mond hebt gehad. En dan kan je niet meer terug. En dan terugknobbelen, uh, weet je wel. Ja, ja, uh, ja. Ja, uh, ja, Heb ja. jij nog uh, een stukje muziek, uh, beste Ger? Hey, uh... Uh, is de paus katholiek? Mag ik dat stekkertje even? Welk stekkertje? Als het te lang duurt... Dan ga ik ben gewoon even een, Dan ga ik gewoon even een. We zijn een weer een muziek niet muziek nee, nee hoor, ik heb uh, gewoon een stukje ah, muziek klaar staan. Yeah. Jongens, dit raak kan nog wel. Hè, dit. Ja, dan daarom heet het, het ook de kan ja, nog wel. Ja, dat weet ik. Waarom zit het dan? Ja, ja, zit Oh! Ah, zo kan het oh. toch niet werken, jongens. Altijd hetzelfde. Ja, gedoe hè. Gedoe. En dan vraag je wat. Ah. Nou, ik zal het maar niet uitleggen wat hier allemaal gebeurt in de studio. Maar dan gaan we draden. Het is in ieder geval nu. Ja. Moet het goed zijn? Ja, nou, jongens, dan moeten we om half tien natuurlijk. Dan moeten goed voorbereid zijn voor deze ja, ik vind het Nou, ik vind het heel goed voorbereid. Ja, is het okay, zo? Staat hij open? Hij staat ja, op, open? Ik, ik hoor wat. Ja, Harry Nielsen. Oh, oh Harry oh, Nielsen. Ja, is ja, ja, Harry Nielsen. Zoon van ja, die oude Nielsen. Luister. I don't hear saying. Only the echoes of my mind. Uh,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 You leave my love behind Dus goedemorgen, Frank. Ja, uh, kijk, uh, Frank heeft uh, niet helemaal de groepsapp app uh, gelezen. Want, uh, nee, want uh, Hans begon uit de betrouwbare bron. Uh, het, uh, hij vernomen dat ik die gevulde koeken mee uh, vierkant... En Frank had al dat enige, enige appje van Hans Botman dus gemist. Ja, maar dat is toch <laughs> helemaal niet erg? Ja, dus we gaan gevuld uh, nee. straks... Uh, dan gaan dan wij naar ga, buiten. Ja, maar gaan, gaan we naar buiten. Dus het ontbijt, dat, dat hoeven we dus niet meer te doen, denk ik, je, je op weet, deze manier. We weten niet. Nee. nee. Maar, maar dit gebakken wederom van onze befaamde... Jimmy Turner, ja. ja. Maar dus hij de, heeft het ook niet uh, het is het zelf gedaan, hè? He? man. Ja, we mogen hem wel een beetje King Pastry noemen. van King, ja. King Pastry, ja. Maar het is... Uh, ja, dossier, maar dan, dan moet leken. je ook even zeggen waar het te krijgen is, Frank. Ja, in de, in de Haltenstraat. De, de nou, Hoekschoolstraat. Schoolstraat, weet ik niet, de Haltestraat. Ja. dat is correct, hè. En, en daar, daar zien uh, wij het altijd gezellig, prachtig, uh, kleurrijken. Het is een, een gebakken, het is een hele mooie ja, zaak. Hele mooie zaak. En er komen nu, uh, het hele rijtje is nu vol. Er zit er een, uh, wordt nu uh, zeg maar een soort van verbouwd. En ik weet niet wat erin komt. Er in? In Geen Zal, idee. Nee, hij is dichtgeplakt nog. Zal zullen we hem uh, vragen om hier bijvoorbeeld dit programma te gaan sponsoren zo? Dan hebben we weer een adverteerder op deze zender. Nou, zullen we dat later Schullu no. doen? doen we hem gewoon sponsoren. Ja. Schullu ja. ja. ja. Nee, nou, Frank, Frank, Frank maakt nu een toastje op, hè, dames en heren. Kijk eens. Ja. Een Kijk eens. Door door, dan oh, god, oh god, god, god, wat een feest. Ja, dat is oh, mooi. Oh, dat is mooi. Ja, leuk ja, ja, ja, leuke... Al die oh, er zitten allemaal gebakken in. Gekleurde taartjes. Oh, dat tijdens het programma te mooi. Erg mooi, hè? Erg mooi. Zeg, eh, om, om oneenigheid eh, tijdens de uitzending te voorkomen... heb ik ook gewoon maar twee soorten meegenomen. Nou ja, oh, mooi. Oh, mooi, toch? Dan, uh, dan, dan wil ik, dan ik dat bij. met dat bruine. Ja. Met dat bruine dat, uh, jij wil die bruine? Ja, dat wil ik. Nou, dat is mooi. Dan uh, is je al iets gevraagd overigens, of niet? Nee, maar ik steek... Ik steek mijn vinger maar nu op, want dat ja, de is te voorkomen van <laughs> ruzie. Ja. ja, je denkt er niet. Ja, die denkt van... Oké, oké, ben ik in ieder geval de Binnen, ik binnen. Ik moet je zeggen, als er... Binnen onze familie was er op een gegeven moment een, een oma... die had dan op een gegeven moment de neiging... als er dus dit soort gebakjes werden uitgedeeld... dan kwam er een, iemand, met, kwam zij met een duim... en die stak dan gewoon, hup, paf, zo op een van die, uh, van die gebakjes. En die is, die voor, was, mij. Die is voor mij. <laughs> er was ja, er geen discussie ja. meer over Ja, ja, ja dat, nee. dat klopt. Ja, dat ja, ja, zou ik zou... daar nou voor zeggen. Ja, ja, ja, ja, ik mijn... ken jouw familie ja. verder niet... maar ik zou dan toch uit een soort van uh, reflexieve heftigheid. <laughs> Dan zeg ja, maar dat taartje wil ik. Ik haal die duim eruit. Ja, ja. <laughs> ook al... Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat Jaap nu doet. Ja, ja. eigenlijk Alleen zonder ja, duim. Ja, ja, ja. Ja, ja. In wezen wel. Zo moet het zien. Het duimpje gaat wel omhoog. de taart. Hé jongens, hebben jullie gisteravond een Vandaag gezien? Ja, ja. Dat was zo nee. Ja, ik had al... Ja, je ja, je ja. ja. niet over. Nee. Nou, dat ging over, het, uh, over Zandvoort. Ja. Petat, ja. Het werd afgeschilderd als het Patatdorp. En heel veel en, mensen heel uh, negatief. Heel, er waren een paar mensen negatief inderdaad. Ja. Niet, niet geheel ten onrichter, maar uh, je, je kan dat anders uh, spreken. Ja, ja precies, precies. Maar goed, uh, uh, dat ging dus over... Dus ze wilden zo'n weer grandeur geven. En ja. Ze liet het daar over uh, burgemeester Molenburg aan het woord. Die had wel een uh, goed verhaal, maar ja... ja. Goede verhalen in Zandvoort. Uh, met goede verhalen in Zandvoort kom je er ook niet snel. Hè? Nee. Ik bedoel, het, het duurt allemaal veel te lang, dat zeiden er ook veel mensen. Om weer een beetje grandeur te krijgen. Nou, ze hadden een, een, een architect aan het woord. En uh, nou, je moet uh, moderne grandeur krijgen weer en zo. Ja, dat zijn allemaal termen die... Uh, dus, uh, nou ja, goed... Moderne, uh, mo als in moderne architectuur. Nou ja, kijk, Synoniem aan moderne architectuur. I iedereen kijkt altijd naar die, naar die boulevards die er stonden voor de Tweede Wereldoorlog. Dat ja. waren natuurlijk prachtige gebouwen met al die ja, grote dat hotels. Is, dat komt nooit meer. Maar dat komt nooit meer nee. terug, ja, ze willen dan dat in een modern jasje doen. En, uh, maar ja, daar zullen toch flats voor gesloopt moeten worden. En weet ik het allemaal. Want anders krijgen dat het natuurlijk niet voor elkaar. Nou, ja, maar ik heb, ik heb nieuws, wij gaan het niet meer meemaken. Um, nou, Bad ja. wel, hoor. Huh? Battersplein wel. Bad nog wel? Ja, dan misschien wel, ja. Maar, maar er, er zitten nog vier mensen in en die willen er niet uit. En 6 6 dat is ja, gewoon... Het, uh, ja. 6, weet ik veel. Maar het is, het is toch te genant voor woorden. Ik zou gewoon zeggen van, weet je wat we doen? We, we, we, we zetten het helemaal... Ja. Uh, we pakken het helemaal in. Ja, sluiten alles af. Ja. Sluiten alles af. Ja. Nou, en dan, dan weet ik ja. Uh, uh Weet je, oh, er zitten mensen gratis gewoon op de mooiste plek van Zandvoort. Ja. Nee, maar, maar die ik, mensen ik die daar zitten, zitten, zitten zijn, zijn dat nog de oorspronkelijke bewoners? Want ik nee. Kan ook een anti -kraak. Anti -kraak. Antikraak. Oh, oké. Okay, en die vinden, die vinden dat ze nu recht ja. hebben om. Nee, maar die zitten. moet je er gewoon uitsleuren, klaar. Ja, maar ja. ja. Frank, de, de wet zegt anders. Oh, ik dacht dat dat echt uh, de nee. laatste. Want ik kan me herinneren dat toen ik zelf nog aan het De Vavosjeplein woonde ja. weliswaar aan de zeekant. Dat uh, er toen ter tijd al sprake was van sloop en van herbouw. Maar wat ze ons aanboden, dat leek helemaal nergens op. Nee. Dus die mensen hebben, en meer dan terecht, hun hakken in het zand gezet. Ja. Van, zoek het lekker uit met je nieuwbouw. Als wij ons eigen uitzicht niet terugkrijgen met al dan niet een garage of wat ze hadden, mm -hmm. dan is het onbespreekbaar. En ja. daar zit me meteen, ook meteen ja, het rugs. punt waar ik nou juist bezwaren heb op, tegen alles wat daarmee te maken heeft. Er komt niks van de grond af omdat iedereen of tegen zijn, handen, zijn hakken in het zand zet, vervolgens bezwaren lopen te maken. Ja. Dan duurt het weer een tijdje voordat het plan weer uitgevoerd nou, kan worden. Dan komen er weer nieuwe uh, ja. gemeenteraadsleden die dan weer een beslissing moeten ja. nemen waar weer een tegenstander ja, is. Zo komt er dus helemaal niks nee, van de nee, grond Dan draai ik hem toch heel even ongemakshalve jaap. Ja. Als je dan als uh, overheid, gemeentelijke overheid in dit geval, ervoor zorgt dat je die mensen een waardig alternatief biedt dan gaat er geen enkele hak in het zand... want dan zijn die mensen ook niet, ja, niet tegen nieuwbouw. Ja, ja, maar dat hetzelfde is. als uh, Ger, moet je je voorstellen. Ger die heeft een prachtig appartement met Siska in dorp... midden in de Haltestraat, mm -hmm. daar waar het allemaal gebeurt. En nou krijgt een of andere gek het in zijn hoofd... om daar een torenflat mm -hmm. neer te zetten... want we moeten door de overbevolking gaan stapelen nu. We moeten de hoogte in. Mm -hmm. Dus dan uh, gaan ze tegen Ger zeggen... Je wij vergoeden maar helaas maar 5.000 euro die van je verhuiskosten... En we hebben een wel een alternatieve woning, maar die is in de derde helmerstraat in, in Amsterdam. Maar noem maar even een. Ik chargeer het wellicht een beetje, maar dat dus is wel dwars, in essentie. een dwarsstraat, hè? de derde ja. helmerstraat. Ja, ja dwars, ook nog. Ja. Ja. Dus noem maar na, een dwarsstraat. Je hebt eerst de eerste helmen. Nee, maar weet je, dat is wat er. Wat er dus ja, nee, nee, dat is. Dat klopt. Ja, ja. Hetzelfde als ja, de overheid. trek hem nog even verder nu. Maar het hele stikstofbeleid. Als je op voorhand als overheid al zegt: we, we willen graag besturen, in dit geval Remkers erop af. Met de boeren in onderhandeling. Maar we zeggen er op voorhand bij dat er geen enkele mogelijkheid is dat wij aan onze stikstofregels tornen. Dan is het al klaar. Weet ja. je wel? Dus het is altijd een one-way ja, verhaal. Het is, het is een moeilijk verhaal allemaal. als je de, de bewoners schadeloos stelt. En dat kunnen ze hoogst wel opvangen, want ze hadden dan ook de hoogte ingewild, begrijp ik, met het duffer dus, uh, maar ja, dan, dan krijg je natuurlijk wel weer de mensen... die er een jaar geleden vrijwillig ja? uit zijn gegaan. Maar daar zit een, die, die, die, die, die zeggen ook van... Uh, ja, maar oh, zit, oh, daar, ik ben er vrijwilliger uit gegaan... en zij niet, ze krijgen... Maar ja, maar daar zit, met, ja, ja, maar daar zit ook meteen het punt. Want uh, hij zegt, uh, Frank zegt... Van, dan moeten ze de hoogte in... en dan gaat de overheid de hoogte in. En dan zit er weer een ander te mekkeren... Ja, er is niet mijn uitzicht weer bedorven. Omdat er weer van een, iemand anders, van een andere flat, daar weer niet... Uh, ja. En dat bedoel ik met ja. steeds bezwaren maken tegen nieuwbouwplannen. Als we toch de hoogte niet gaan. Nou, er die... zijn er weer anderen die daar weer tegen zijn het is om te, te veel, ja. de licht weer uit te... Ja, rustig, nou, rustig. Nou, rustig. Ja, ja. Word daar boos over. nee, Maar als je gaat kijken, het nieuwe hotel op de Paradijsweg. Ja. Het uh, is een prachtig hotel. Het ziet er uh, fantastisch uit. Paradies Amsterdam Beach. Hè? Ja. Ja. Ja. En uh, alleen, ik woonde er tegenover. Ja. En uh, mijn. mijn ik, ik heb, wij hebben daar nog uh, mijn zuster verkocht. En uh, ja, die zit nu tegen een balkon ja. aan te kijken van mensen. Terwijl daar, weet je wel, ja. Ja, aan de andere kant is het zo dat wanneer je in een kleine uh, uh, uh, uh, gemeenschap leeft dit de consequenties zijn, want ja. er komen steeds meer mensen. En, en uh, ja. moet je kijken of Duitsers er nu in Zandvoort zijn, dat is niet normaal. Ja, en iedereen preekt voor eigen parochie. Dus. Ja, ja. Ik ja. weet nog dat ik het een in de staat kon verkopen aan Duitsers. Ik had zelf een bord opgehangen te koop. Nou, na een half uur stond er al een, een Duitser voor de deur met een vrouw met een half rendier aan. Die wilde er zo <laughs> voor geven wat wij ervoor vroegen. Maar uh, toen zei ik nog, uh, van, nou, gaat u eerst maar even bij de gemeente of meer of u een woonvergunning krijgt... als u ja. niet ingezeten dat kregen ze toen niet. Ik weet of het inmiddels veranderd is. Er waren 800 Duitsers geregistreerd als officiële bewoners in Zandvoort. En dat was het maximum. Hmm, maar er is geen dus recht ja. op uitzicht. Recht op uitzicht bestaat niet, hè? Dat, dat, dat, dat is nee, gewoon zo. Nee, ik bedoel nee, Mensen nee. die, die uh, op die uh, flatten op de hoek uh, van Spijstraat uh, van Lindenburg wonen... die hadden natuurlijk bezwaren tegen een nieuwbouw... Ja. die straks ja. bij de ja. komt. Valley, Ook door een uitzicht. Dat bedoel ik dus met bezwaren maken. Maar dat, die zijn allemaal weggewijfd. Hè? Is het Tuurlijk het... Mag, natuurlijk mogen ze bezwaren maken. Ja. Ik bedoel, ja. uh, maar die, die bezwaren zijn allemaal weggewijfd. Er, er, er, er is groen licht voor, voor die bouw. Okay. Ja. Dus de, die gaat uh, binnenkort wel beginnen. Ja, ze, alleen wil Strijder dan... eerst uh, hun uh, bouwplannen in Noord... Uh, waar ze nog een garage hebben. Ja. Uh, uh, en daar komen ook weer appartementen op. Willen ze <laughs> eerst gaan doen. Ja. En dan beginnen ze bij ja. Strijder. Maar mijn punt is dus juist... Dat het weer zo'n tijdrovende ja, bezigheid. Maar, maar is. En dat, ja, dat je dan altijd, dit soort ja. reportages op televisie krijgt. Van ja, het schiet niet op. Nee, oh, goed, jong geef daarmee. Nee, jongens, we stoppen dus, ja, lijkt me een goed plan. Dus uh, want anders dan word ik nog uh, bozer. You <laughs>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 dat I'm still holding on something. You should go and love yourself. Ja ja, ja, ja, ja. We zijn er, we zijn er, we zijn er, we zijn er. We zijn er, we zijn er, we zijn er. We zijn er wel. Zijn we er al? Ja. Ja, dat nou, ja, oké, ja. Het is de, luk, Nee, We hadden het net over is De plaats oh, Huis, de, de De plaats Huisden waar dus onze oud-burgemeester Nick Meijer uh, burgemeester is, uh, die wilde wat rustiger uh, in, in wat rustiger vaarwater terechtkomen waarschijnlijk. Nou, dat is niet gelukt. Dat is niet helemaal gelukt, want de bommen uh, vliegen om de oren daar in uh, huizen. Ja. Ja. Het is uh, bommen en granaten. Niet aan de hand. Uh, Alles is onder controle. Heeft. Alles onder controle. Ja. Maar ja. Hij, hij wilde ook, dat vond ik een beetje raar... geen, geen uitleg geven aan de bewoners, etcetera. aan de pers. En, uh, nee. Maar ja, uiteindelijk bleek dus dat het over, over, over drugsgerelateerde drugs. criminaliteit... Je, je zou het niet verwachten. Hè? Je verwacht het niet. Noord-Hollands Dagblad staat de ervaren burgemeester Nick Meijer... eerder actief in Bochtum en Zandvoort... kwam langs en stelde de huizers gerust. Met de tijdelijke verhuizing van de bewoners was ook de trek dreiging was, zoals die deed. Maar de zwaar bewapende, zwaar bewapende agenten vertrokken weer. Ja. Uh, ja, het, was, het was toen veilig in het hofje. En nog geen 36 uur later ging er een, een zwaar explosief af. Dus het is... Uh... Ja, een soort bom in ja. huis. Ja, het huis. is hè? Uh... Ja. Verschrikkelijk als je daar woont en uh, dat soort types die wonen na. Nou, en... ik vind het ook raar dat er op zo'n manier wordt, uh, mee, mee, mee om wordt gegaan. Ja, ja, ja. ja. S'avonds hadden ze een uh, bij-bijwonersbijeenkomst be uh, die weinig transparant niet toe to to toegankelijk was voor de media. Nee. nee en, en met... Meijer wilde wel een paar vragen beantwoorden... Nou, waarin hij eigenlijk ook niks zei. Die waar hij eigenlijk ook niks zei. Nee, dat klopt. toch nee. Maar goed, uh, uh, misschien dat we een beetje naar de sport kunnen gaan, Jaap. Of uh, uh, heb je een mond vol? Uh, nee, ik heb geen mond vol. Dus Hé uh... okay, hey, Hans, ja. ouwe rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, uh, uh, een hoop? We, we hebben een hoop meegemaakt in uh, ons uh, leuke Oostenrijk. Uh, ja. Het ging eigenlijk helemaal niet meer over die race daarna, maar over het publiek. Dat hebben jullie wel meegekregen, hè? Nou, als ik heel even mag interromperen, Vorig ja, mag hadden we, we het over dat we nog zo uh, vier waren... dat er geen uh, hooliganisme Nee, inderdaad. Andere sporten, maar dat ja. blijkt dus... Uh, dat blijkt wel dus zo te zijn. Ja, de Orans army heeft zich daar uh, redelijk misdragen. Maar ja. nou, je moet en, niet vergeten dat uiteindelijk... is het allemaal een beetje begonnen in... Silverstone voor ja, jaar, hè? Okay, Ja, oké. Okay. Je, je mag ook boer roepen als, als uh, Hamilton uh, eraf gaat. Of, of klappen, of wat ik veel. Maar, al... maar, maar, je moet, nee, maar je moet natuurlijk niet uh, een ijsverkoopster uh, gaan, gaan, gaan nee, tegen. Nee, nee, dat ben ik helemaal niet. Met je dronkenharses. En uh, ja. dat gebeurt dus wel, hè? Ja. En, uh, ja het is, er waren 50, 60.000 Nederlanders. Dus het is altijd wel al een heel klein percentage dat ze gewoon niet kan beheersen. En, en, en, niet, en niet kan gedragen. Maar nee. En zeg maar, die Engelse pers, en ook, uh, die, die, die zit daar bovenop hoor, als er een petje van uh, Louis Hamilton wordt verbrand. Nou, dan hebben ze daar foto's van in de Daily Mail. Maar ja, en, dat vind ik ook schandelijk. Dat vind ik ook belachelijk. En uh, ze hebben hem ook uitgemaakt voor uh, en, uh, het N-woord en weet ik het allemaal wat ze ja. gedaan hebben. Ja, het is onvoorstelbaar, maar het zijn, van die, van die, van die, het zijn eigenlijk helemaal geen Formule 1 uh, uh, liefhebbers, zeg maar. Dat nee. nou, het, het, ...medelopers op het succes van Max Verstappen. Precies. En uh, ze weten helemaal niet waarover ze praten daarbij. Nou, maar goed, wij wel gelukkig. En uh, nou ja, daar, wil ik, daar wil ik het nog heel even over de race hebben. Max Verstappen, die, uh, die had het ook lastig met zijn banden. Hè? Die uh, sleet uh, veel sneller, tenminste dat middelste setje... Dan, uh, ...dan ik zelf verwacht had. Nou, hij heeft nog aardig de schade weten te bergen nog. Hè? Maar hij heeft, uh, ja. Hij is uiteindelijk, uh, wat was hij geworden? Tweede, hè, geloof ik. En, uh, maar het was, uh, de oplossing was van het gezicht van de reliculaire af te lezen, dat hij gewoon had. Want nou. die, die had wel een overwinningje nodig. En uh, hij uh, werd ook nerveus, hè, door de haperend uh, gaspedaal. Dat was het niet ja. heel vervelend. Ja. Maar wat zeg je? Ja, nee, ik oh. uh, beam het, omdat uh, ja, ik het, uh, ja, de wedstrijd ja, grotendeels ja. gevolgd dit keer. Dus, uh, ja. Oh, je hebt hem uh, ja. redelijk gevolgd, nou perfect. Nou, heb je ook gezien dat... Uh, wagens, Science was, wagens ging Science de, Ja, dat, dat was wel een uh, moment dat ik dacht... Ja. Nou, hey. ik, ik, en, uh, ja. De vraag is toch, waarom hebben die wagens geen handrem? Heb je het enige idee, Zo'n handrem, dat is natuurlijk <laughs> het makkelijkste. Hè? Een klein ja? pookje, dat je hem stil kan zetten. Ja. Want hij reed dus achteruit en gelukkig was er zo'n zo man die, die banden dan uh, andersom zette... waardoor hij in de, de dingen kwam in de in een of zo... Ja, maar goed, zo'n handrempje. Uh, het, het is zo dat als een auto uitgevallen is. en je zet hem aan de kant, dan moet hij in neutraal staan. Dat heb ik je wel. Als dat ja, maar goed, en dat hij stond ook in neutraal. Ja. Maar ja, de, de auto stond behoorlijk te fikken. Ja, en omdat het op een, op ja, een helling was. Daardoor, het is, daardoor ging het allemaal mis. Het is natuurlijk vaak niet zo dat ze die helling opgaan. Ja. En dan, maar goed, dit gebeurde nu wel. En. Uh, ja, er zal wel nog lang over nagepraat worden. Want als die wagen achteruit was gereden... Ja, dan, je, dan, je op, kan, je dan je kan je nog lachen. Nou, dan kun je nog lachen inderdaad, ja. ja. Okay. Nou goed, um, uh, de drie uh, podiumbeesten die werden nog bij de, bij de VIA geroepen. Bij de stewards, ja. ook nog begrepen. Oh? Ze, ze hadden dus allemaal contact gehad. Lichamelijk contact met de fysiotherapeuten. Die liepen mee. Oh. En dat, is, dat is streng verboden in verband met. Uh, COVID? Uh, nee, de gewichtenbepaling uh, van, van, van die rijders. Ik ben het niet hoor. Ik dus ik heb niet. Het, uh... nee. dus uh, je mag uh, voordat ze uh, gewogen worden, mag er niemand in de buurt komen of aanraken van, van de rijders. En dat gebeurde er wel met die met die fysiotherapeuten. Maar die, die, die, die, die alle drie trouwens. Ze hebben een uh, uh, voorwaardelijke boete gekregen van uh, 10.000 euro. Dus dat doen ze waarschijnlijk niet meer. Hoewel, 10.000 euro. Ja, dat is... Uh, heb ik dat. Ja, jij bent uh, degene die piept. Waarom piep ik dan? Ja, Omdat waarschijnlijk je koptelefoon hard staat. Oh, dat zou kunnen, maar hoe zet ik hem zachter dan? Nou, dat doe je niet. Ja. Oh ja. ja, nu hoor ik mezelf helemaal niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. <lacht> dat misschien, dat is, ja, dat is goed, ja. Dat is misschien beter ook. Maar, um, Ga door. Oké, okay, nou ja, voorwaardelijke straf hebben ze gekregen. En, um, uh, nou, waar ik mee wil eindigen, wat de formule 1 betreft, is nog een uh, zaakje rond Ecclestone. Oh. Ecclestone. Ja, dat 91 is jaar. Dat is die man met die blaffer op. Uh, ja, de van, ja, die, uh, Poetin die... Heeft, uh, over Poetin heeft gezegd, dat is een wereldgozer. Ik doe kogels voor hem opvangen, Ja. ja. Heeft hij trouwens excuses voor aangeboden, hè? Wie? Oh ja, uh, Ecclestone. Ecclestone, Ecclestone ja. Voor die uitspraak, maar dat heeft hij wel gedaan. Oh. En. Uh, maar in ieder geval, uh, hij is aangeklaagd door het uh, Openbaar Ministerie in Engeland... voor 470 miljoen euro. Uh, en dat is van de be uh, Belastingdienst, wat hij nog even moet betalen waarschijnlijk. En uh, nou, daar komt een uh, 22 uh, augustus er de eerste behandeling van die rechtszaak. rechtszaak. En... Uh, ja, ik denk dat... Uh, nou, ik denk dat hij niet helemaal schrik van 470 miljoen. Denk je wel? Ah, die heeft hij. Over die eerste 470 kan ja, je ook eigenlijk niet zeggen. Ah, kijk. Uh, die heeft hij wel gewoon liggen hoor, onze 91-jarige vriend. Hij gaat maar door, hè trouwens. Onvoorstelbaar. oh ja? Nou ja, 91, dan ga je toch lekker door nog. Ja, 91 jaar. Ja, ja, ja, nou ja, We hebben het Wimbledon gehad, nog gezien. Uh, Jokovic had gewonnen, geloof ik. Jokovic is geworden van Kiergeors, een, een, een Australier, een vo volledige mafketel. Die, uh, ja, die uh, zit. Wat ben je allemaal aan het doen, ja? Niks. Oh, die, uh, <lacht> nee, ik hoor allemaal <lacht> Maar uh, die, uh, die de umpires de, de, de, de allemaal beledigd en, en, en zelfs de ballenmeisjes en jongens. En uh, Van Lottem, een Nederlandse tennis... Ach. die heeft ooit gezegd uh, dat hij een partij tegen hem speelde. En tijdens die partij zei hij Kyrios van... Uh je, uh, weet je al dat je vrouw het met een ander doet? Ja. <laughs> ja dus daarom probeer je... Ja, van ballenmeisjes uh, moet je ook afblijven. Van ballenmeisjes moet je afblijven. Dat <laughs> wil <weten>, je zeker weten. <laughs> nou, nog één dingetje, jongens, over de... Twee dingetjes eigenlijk. Uh, in het Schots Open, dat is een golftoernooi. Een oh. soort, soort opwarmen voor de Britse Open, wat komend weekend is. Daar sloeg Jordan Smith een, een hole-in-one. Oh, op keurig, een hole, keurig. Ja, keurig, op een hole waar ook een auto te verdienen was. Een dure auto. Maar uh, de, de, dat gebeurt natuurlijk wel meer. Maar uh, nu kreeg ook de caddy, Caddy Sam Metten, kreeg ook een auto. Niet zo'n dure als uh, die golfer. Een iets... Uh, een Polatje. Een, uh, nee, een nee, Smartje nee, of zo. Uh. Ja, een, <laughs> nee, een, een, een Genesis GV70. Zeg je dat niet? Nee. nee mij zei dat niet het dat is. merk ik ook allemaal niet. Het ja. schijnt een elektrische wagen. Dat oh, ja, geeft holfer. dan niks. Moet alles erop gaan. Ik, ik denk uh, aan een Piel of zo. Nou, Piel P40. Nee nee, nee, nee. Kleinste autootje. Nee, uh, ja, sorry. Maar in ieder geval, die, het is wel leuk dat die Cat die er ook een auto krijgt, weet je wel. Nou, het laatste nou. waar ik mee wil eindigen is de Hamers de Die is uh, bezig op dit moment. Ja. Um, ze slaan ballen in op het veld van DSS. Dat zit, zit er vlak naast. Hè, naast het uh, oude stadion van Nikkels. Dat is het ja. hoofd, stadion. stadion um, Maar die gasten die slaan zo verschrikkelijk hard. En uh, die slaan dus uh, ook uh, gewoon over de hekken uh, op een parkeerterrein... waar al zo'n zo zo zes, zeven auto's geraakt zijn. En uh, ja, nou ja, als zo'n bal zo erop op, uh, op zo'n auto komt... Ja. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt, hè? Ja, die ja. auto kopt hem niet terug. Maar die, die, die flat waar, waar die mensen hun auto's parkeren... die stond er uh, twee, twee jaar geleden nog niet. Dat is die flat uh, langs de randweg bij de ja, ja. hè? ja. Nou, daar parkeren die mensen een auto en uh, altijd, uh, dat ging altijd goed. Ja, totdat die uh, Japanners en Amerikanen <lacht> een beetje gaan inslaan. Ja, mooi. Ja. Maar uh, wie moet het nou betalen? Want dus, daar hebben ze ruzie mee met de organisatie. De organisatie zegt van ja, het is raar dat ze ons gebouw neerzetten bij, bij zo'n honderdstadion. En, en, en, en, die, en, die, en die mensen zeggen... Ja, de organisatie is daar verantwoordelijk. Ja. Ze moeten daar niet gaan, uh, gaan slaan. Nou, ja. ja, dat wordt weer een interessant. Dat ja. wordt weer een... Uh, ja, is, ja. Elke gemeente is er wat, man. Ja, is, de, of het nu de gemeente huis is of de gemeente En ja. Er is altijd wel al wat. Of de gemeente Haarlem in dit geval. geval Oké, okay, jongens. Nou, misschien Kom, dat we ja? een leuk muziekje kunnen doen. Ja, lijkt me een goed plan. Ik ben, ben er helemaal klaar voor. Genesis? Oh, nee. Ja, Genesis. <laughs> ja, dat was die auto. <laughs> Oh, yeah. <laughs> met Linus Kinnet, toch? Iets met Linus Kinnis. Ja, dat heb je helemaal goed. Dat heb jij helemaal goed. Leuk, uh, hoor. Ja? ja. Sweet Home Alabama. Alabama. Lekker nummer. Hé, hey, jongens, hoeveel volgers? Hey, jij, jij zit op social media, uh, of niet, uh, Ger? Ja, Ger wel. Je, Nou, ja. Hoeveel nee. volgers heb jij? Jezus. Ja. Ja, dan wordt het uh, spannend, hè? Ja, daar wordt, ah, wordt het spannend. Dan, ja, dan vraag je wat. Dat is wel een hele intieme vraag ook, hè? Maar goed. Ik zal eens kijken op... Uh, ja. Op, uh, uh, ja niet, in ieder geval niet zoveel als Christy Teigen. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Ken je die Christy Teigen? Nee, nooit van <laughs> gehoord. Het schijnt een topmodel te zijn, maar die heeft dus 38,5 miljoen volgers. Hè? 38,5 miljoen. Ja, dan kan dan dat is meer dan niet, hoor. Op Instagram <laughs> hebben we het over, hè? Nee, dat is meer dan niet. En, ehm... Um, die, uh, Ik heb 914 vrienden. Oké, okay, 914, 914 miljoen. Ja, nee, ah, nee. Oh, uh, 914. 914 punten. Ja, bij nul bij, ja, ja. bij Facebook. Die Christy Eigen was hier, uh, doet iets in muziek en was hier voor de Noordzee Jazz Festival in Nederland. Ja. Ja. En die schrijft op haar uh, Instagram account dat ze zo'n heerlijk broodje bokwoest in Amsterdam heeft gegeten uh, op het Museumplein. En wat gebeurt er vervolgens? Hartstikke druk bij dat tentje. Ja. Die, die weten niet wat het overkomt. Er komen mensen uit alle delen van de wereld... er komen nou een, een broodje borst te eten bij, uh, bij dat uh, tentje. En ik zal de naam niet noemen, want anders wordt het nog drukker. Even kijken hoor. Uh, ja, niet normaal hè? De beste braadborst die ik heb gegeten. Had ze geschreven. En, uh, nou ja, goed uh, ja, Er staat hier helemaal geen, geen naam op bij van het tintje nou, ja goed, dat maakt het ook verder niet uit Maar dat is wel leuk natuurlijk, hè Als je dus een, een, iemand hebt die beroemd is, kennelijk uh, Christy Tyken, ik ken haar ook niet Maar wel 38,5 miljoen volgers En zij schrijft iets positiefs mm -hmm. Dan ben je, dat is je kostje gekocht, hè, lijkt het ja, ja, ze hebben ja. wel gezegd het broodje kost nu 9 euro Dat is toch wel aardig aan de prijs, maar het is met mayonaise en uitjes en dingetjes. Ja, ja, gewoon fully loaded. Ik kan Maar Volgens mij is het al, het zag het er wel heel lekker uit. Broodje worst. Maar ja. in ieder geval, ze gaan de prijs niet verhogen. Dat is dan wel weer lekker, hè? Ja, ja. ja dat ja, ik is wel. ze niet zeggen, nu gaan we er 11 euro voor vragen of zo. Nee. nee. Nee, dat is mooi natuurlijk. <attackers> nou jongens, ik weet niet. Uh... Nou ja, het is weer natuurlijk, hè? Want. Uh, ja, we gaan Natuurlijk. een hete periode tegemoet. Nou, dat valt volgens mij nog wel mee. Aan de want, uh, valt het morgen mee. nog een warme dag en donderdagmiddag is het alweer kode. Ja, ja, dus dan, dan... Ja. Ah, nee, uh, weer koudig. Ja, maar dan gooien je met die koders, dus dat niks zo. Ja, nee, maar eigenlijk komt het pas volgende week, maandag, dinsdag. Ja, En dan, dan hebben ze het over 3, 44 graden in het binnenland. In het binnenland. Ja. En. Uh, maar ik denk dat het hier wel zal blijven steken nee, dat bij. Het meevalt. Uh, Nou ja. Ze hebben in Engeland ook al waarschuwingen uitgegeven volgende ja. week. Dus als ze in Engeland... Nou ja, dat is ook een, een land ja, waar het nooit echt warm is. <laughs> als ze daar al waarschuwingen uit gaan geven... dan weet je ook wel dat het hier warm wordt, waarschijnlijk. Ja. Hè? Dus ik verwacht er wel 2, 33 graden ook aan de kust, hoor. En dat okay. het in het binnenland boven de 40 wordt. Nou, dan is het alleen maar Kun jij hopen. niet onze weerman worden, Hans? Nou ja, ik, ik zie en toe die weerapps, weet je wel. En uh, ja, uh, ze waarschuwen er al anderhalve week voor... En anderhalve weken voor is het zo onbetrouwbaar. Maar al die weermodellen die geven enorme hoge temperaturen. Ja. Volgende week, uh, volgens het Bijraam, wordt dinsdag 34 graden. 34? Nou ja, dat bedoel ik. Dat is toch wel ja. extreem hoog, hoor, ja. moet ik wel eens bekennen. Ja. Dat maakt je weinig mee. Hier, toch? Maar hier Natuur. staat de 28 graden. Ja? Ja. Ah, ja? Nou, iemand 45? Ja. <laughs> En dus het is, Bingo! Uh, ja. Het is wel heel... Uh, even kijken is even, nou, zo, Ik denk dat het ook moeilijk is om voor een spelde prikje op de kaart als Nederland het uh, ja. redelijk exact... Frank, vieren, dat heb jij zo. helemaal gelijk hier. Maar ik hoop dat ze op het journaal, uh, waar toch anderhalf miljoen mensen naar kijken, niet gaan zeggen van... Uh, Ga maar naar de kust, ja. dan wordt het hier verschrikkelijk uh, druk. En, ja, moeten we hebben, nou het dus. is dan alleen voor ons alleen maar de... Hoe moeten we te hopen ja. dat dus de wind een beetje uit het noorden blijft waaien? ja. ja. Want dan blijft het water ook lekker schoon. Ja, nee, Maar goed, als het, als het echt warm wordt, dan is het altijd uit het oosten he, waarschijnlijk. Maar goed. Ja, veelal wel, dat klopt. Ja. Nou, nou dan, dan heb ik een, ja, op die dag, dus volgende week dinsdag, komt de wind uit het zuidoosten. Alleen een dag later, op woensdag, is het alsof de airconditioning weer aanstaat. Want dan komt hij uit het noordwesten en is het nee. nog maar 24 graden. Dus mooi, dat, mooi. Dus dat, Daarom uh, het is het allemaal geen lang leven beschoren. Moeten nee, gaan. nee, ik nee. Ik hoop het nee, nooit. Ja, ja, die zal het meemaken dat je elke, elke dag 34 graden doet, dat kan er wel ja. niet. Nou, ik heb het net anderhalve week meegemaakt. Ja, nou ja, je, ja. Hebt, je hebt het overleefd, Ja, ik ben gek om te hitten. <laughs> hey, hoe is het met je fiets afgelopen? Goed. Dus ik zie je nu een, een echte trapfiets rondrijden? Ja, mijn fiets is zeg maar. De, de, de, de, de ondersteuning is overleden. Oh? Dus die doet het niet. Oh. Dan heb je er weinig meer aan. <laughs> maar de, de firma Verstegen die is daar. Ja, die, die, maar ja, ze zijn veel te druk. Dus ik kan pas uh, de, even kijken, de twintigste volgende week. Oh, echt waar? Ja, ja zo druk is die. Holy shit. Dus, maar ja, ja, ik heb nog gewoon fietsje. Dus uh, nee, ja. Ja, Frank, dat hoef ik jou niet te vertellen. Ja, precies. Dat, uh, en als die het ook niet meer doet, heb ik ook nog een fiets voor je. Dan moet je wel zwaar trappen. Maar nou, nee, deze is prima, hoor. Akkoord. Ah, nou, dus inderdaad. wat dat betreft uh, ben ik wel... Uh, Jij komt er wel, Ger, toch? Ja, ja, en ik heb nog een auto. Dat bedoel je. Er zit ook geen dak op. En dus, uh, over ooit uh, gesproken, ik zag inmiddels een, uh, een graaf of een, uh, een demolition machine staan bij de oude van Lent. Hè? De strijders voor de deur, de warrior, ja. de locatie Noord. Ja. Dus dat zal binnenkort ook wel... Ja, daar uh, gaan ze mee beginnen, eind van de, de maand. Vak. Eind van de maand? Ja. Aha. Eind van de maand uh, wordt er gesloopt. Dan, uh, als dat weg is, dan uh, wordt er gebouwd. Eerst daar, in ja, Noord. Eerst moet het klaar. zijn dus ja. dan in Noord ze aan de... En dan gaat, dan gaat het hele uh, zootje van uh, de... Strijder, van strijder. De, de benzine het benzinestation. Het benzinestation gaat weg. Ja. En dan gaat dit de... jaar ook al? Nee, nee ja, dat ja, wordt volgend het. jaar. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk duurt het ja. nog wel anderhalf jaar of zo. Ja, nou... Voordat ze nou, beginnen met bouwen, een jaar misschien. Een ja, ik jaar. denk een jaar. Ja. ja. Dus het wordt wel heel mooi. En dan uh, <coughs> ga ik daar denk ik auto verkopen worden. In Noord. Ja, ja natuurlijk. Ja, leuk man. Doe ik dat, is, dat toch? Ja, dat is ook hartstikke leuk. Dan ga ja, terug tegen, die, tegen die Robert Gozer. Ja. Hé, hey, laat mij eens een paar van die dingen verkopen. Nee, voor ja, je. we zijn al uh, met automobielverkoop bezig geweest we zijn natuurlijk bij Garage Elite vroeger. Bij Garage Elite? In de Brede Ja, weet je toch? Met illegale televisieopnames natuurlijk uh, qua Piraten TV-technisch. Oh ja, hebben we ook nog gedaan. Erik Kistenmaker. Ja. En uh, ja, prachtig. Joop Riemersma, wie kent hem niet? Ja. ja, prachtig. Die zit nog steeds ja. in auto's, is dat ik gezien Ja, die heeft een parkeerlocatie uh, <laughs> ja. gehuurd op de Zandvoetselaan. Oh, bij, oh, ja? bij die schorre Japanse tent waar noord oh, okay. nog zit. Ja, ja, ja, ook oh, daar. En uh, ah. daar. Uh, Vandaaruit uh, ja, koopt hij nog, nog aan te vertellen uh. dat dat uh, zijn uh, Prima, toch? nieuwe locatie Riemersma Hartst, Hartstikke goed. Ja, prachtig toch. Hé hey, komt er op die locatie van Strijder in Noord ook weer een station? Nee, nee, nee. Nou, je moet het vragen. Nee, ik heb. Heb je het nee, wel lekker rustig daar? <laughs> Ik heb een, uh, een, een animatie uh, gekregen van, uh, van Jim... En uh, nee, je weet niet wat, ja, heb ik ook gezien ja. Je weet niet wat ze kunnen of, maken of... Van Noord of van Ja, nee, van de nieuwe, nieuwe, ja, heb van nieuwe ja, heb ik ook het nieuwe appartementencomplex. Ik zat je zoveel laten zien. Frank. Ja, hoe hoog ja is leuk uh... voor de luisteraars. Laat, laat, laat, het is leuk het voor de luisteraars. De luisteraars. Ja. Ja. Hij wordt uh, zeven hoog of zo. Zes. Ja, zoiets. Het wordt best oh uh, ja, dat is nog voorstel ook zes. Ja, voor voor ja. hoor. Uh, de penthouse boven helemaal bovenin ja. 1,3 miljoen hè. Ja, vanaf ja, nou af, ja, ja, het krikt de buurt wel een beetje op natuurlijk. Ja, het krikt er wel een beetje op. Inderdaad. Want het is een ja, ja. mooie gezicht als al die aftandse haringkarren ja. aanhangen. Altijd... Kijk, dit wordt het. Ik laat het even zien hoor, luisteraars. Ja, ik zal er ook wel iets bij vertellen. Dan, dan zijn ja. er ook nog appartementen. Dames en heren, er zijn ook nog appartement van 285.000 euro. Plus, er komt nog uh, een... Uh, Oké. Okay. Een, uh, okay. een gebouw ja, maar bij voor de de ouderen. Is dit... Goed, man. Jezus. Mensen, kunt u het allemaal goed zien. Want, uh... Het heet ja, de Duinwachter, ja. Duinwachter en waarschijnlijk kunt u het wel op YouTube vinden. Ja, op YouTube. Duinwachter.nl zelfs. Nee. Duinwachter.nl. Ja, ja. En het is zo fantastisch mooi gemaakt. Ja, heel mooi. Het ja. is net of ja. technisch. echt is. Waanzinnig. Ja. ja, Frank is helemaal in de, in, ja. de, in de bar. Kijk nou. Leuk toch? Nou ken ik Frank al een tijdje en ik heb ja. hem al heel lang niet zo in de bar gezien. <laughs> Wat een <laughs> zin <laughs> Mooi, hè? Ja, heel knap. ik het mee. ook gezien, ja. Ja, het is bizar als je bedenkt dat daar... Kijk, Ben je er wilde... enthousiast over? Ja, ja, razend. Ze wilden eerst helemaal geen badkamer maken. En nu... Uh... <laughs> Holy cow. Laten het... we er toch maar één doen. Ja, prachtig. Ja, Doe maar een muziekje. Want... Ja, of, en die, of, die mensen en anderen... Ja, je kijkt uit over het Smurfendal, over zee. Naar ja. Naar tata Steel, Leuk, En uh, ja, prachtig hoor. Ja, het is uh, Ja, ik heb uh, wat, uh, wat openstaan. Uh, ja. Laat maar door.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 Hiels de Lange. Ilse de Lange, ja. Ja, die kan wel... Uh. Ik heb er de uh, eerste keer uh, een, een, een clip met haar gemaakt. Oh ja? Met meer mensen, hoor. En toen was dat ze maar. nog niet uh, bekend, zeg maar. Jansen had een plaat gemaakt. Dolph Jansen? Ja, die hardloper? Hebben, ja, wij, oh, ja. Hebben, wij hebben de oorlog meegemaakt, heet dat het liedje. Uh -huh. En toen heb ik een clip van gemaakt. En uh, daar zong uh, zij mee. Daar zong uh, nou, nog twee andere mensen... En uh, daar heb ik mijn vader in uh, laten oh, ja? spelen. Okay. En, uh, en dat is nu natuurlijk heel erg leuk om dat terug te zien. Ja, natuurlijk. Uh, Staat het uh, op YouTube of niet? Dat denk ik. Okay. Ik ga eens even kijken. Okay. En dat ging over de belevenis in de Tweede Wereldoorlog? Niet alleen. Nee, Elke oorlog: Sarajevo zat erin. Golfoorlog. Ja, uh, Golfoorlog. Uh, uh, uh, oh. uh, Golf. Was er dan niet, volgens mij. oorlog. Betatje oorlog. Oh, ja, patatje oorlog gaat er er ja. erin. Ja, ja, ja, zie je. Petatje er... oorlog. En uh, dus... Uh, nee, dat was, een, dat was een leuke clip. Heb ik helemaal in Amsterdam opgenomen. opgenomen waar mijn vader dan door heel de hele stad liep. Oké. Okay. En uh, wij hebben... Ger is nu terug ja, aan het zoeken. Ja, G was wat op het oude G was. Wat dat het wel van ja, allemaal ja, thuis. Want absoluut, ja, of je het al met oude, hem over ja, Egypte ja, ja, had. Ja, klopt. Ja. Waar hij heel veel van wist. En, uh, ja. Of je niet met hem door Amsterdam. Dan kon hij ook uh, feilloos uh, over, laten over, zien. Wat, over, ja. ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja, ja. ja ik, ik weet het ook. Omdat we mm -hmm. diverse malen ja. met de uh, oudste zoon Boudewijn. God hebben zijn ziel. Ja, hij en, staat, uh, hij staat ja. erop. Ja was uh, Afgelopen week zou die 70 ja. zijn geworden in het 9 juli. Ja, inderdaad. Ja, het mocht ja. Hoe kunnen mensen hem vinden? Ja. Nou, wij hebben de oorlog meegemaakt, Dolph Jansen. Zet hem even open. Dat kan ik uh, uh, een stukje ja, laten is, horen. Even, uh, ja. Dus Dolph Jansen, hè? niet Dolph Brouwers. Nee, Dolph Jansen. Ik ben jou, ik ben je buurman. Ben jij dit? Nee, oh. ben jij gek. Ik ben 70 jaar oud. Doe toen hem Oh ja, dat is een nummer wat, mocht, ze, wat ze destijds inderdaad uh, rond de bevrijdingsdag hebben uitgebracht. Uh, ja. Klopt. Oh ja. ja. Uh, mooi nummer, um, mooi mooi. nummer ja. ja. Dat is een heel mooi nummer. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Dit is. Dit is uh, hoe heet ze, Josse? We hebben nog 15 seconden, dus uh, we dus zijn een, een, een, ja. uh, een beetje een Een beetje een Josse, als je het noemen. Ja, nou hij ja, was heel jong, ze was 14, ja, ja ze 17 zijn, denk ik, 14, hey, jongens. Ik mezelf, 14. We gaan op uh, naar het ja, NOS nieuws op, van elf. Ja, natuurlijk, nou, ja, een... ja, ja, en dan doei. blijven we dit nog we wel even horen. We ja. zijn net lekker bezig. Ja. Op Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van elf.